Het weer bewolkt een periode met regen en toenemende wind. Morgen onstuimig met een zee kans op zuidwesterstorm. Het wordt morgen een graad of elf. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein... drie kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover. Dit is Radio 1. BNN De wereld De wereld De wereld De wereld Van Philemon Goedenacht, leuk dat je luistert naar alweer het tweede uur van dit programma. Het vorige uur ben ik al twee keer de wereld overgevlogen... maar gelukkig mag ik dit uur nog een aantal landen bezoeken. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik ga onder andere bellen met Bangladesh, Oeganda en Dubai... om te horen wat daar de populairste sporten zijn. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de nationale held van die landen. Eerst even een kort gesprek met de personen die ik dit uur ga spreken... Uh, Onder andere een, een nieuw iemand, of een nieuw iemand. Hij is niet nieuw, maar ik spreek hem voor de eerste keer. Wolt Bodewes in Argentinië. Goedenavond. Ja, goedenavond, uh, Fidemon. Hoe laat is het bij Omdat jou? Ik ben inderdaad niet nieuw. Nee, hoe laat is het bij jou? Het is nu uh, iets over tien uur. tien uur s avond. Oh, lekker, lekker. En uh, waar zit je ergens in Argentinië? Zit je helemaal in Patagonië of ik zit je meer in Mendoza? Nee, ik zit uh, in Buenos Aires. Oké, is het een beetje uh, goede temperatuur daar op het moment? Het is, uh, het is vandaag een beetje frisjes, maar het was de afgelopen dagen wel uh, behoorlijk heet. Zo uh, tussen 25 en 30 graden. Och, oh. dus, uh, maar uh, ja. Zo jaloers. Wat doe je nou in Argentinië? Wat? Ik ben uh, office manager voor een uh, Nederlands bedrijf. Uh, wat een af, bagageafhandelingssysteem voor vliegvelden maakt. En daarnaast ben ik part-time scooperhapelbakker. In, in, in Buenos Aires? Nee, dat, dat doe ik in uh, Bolivia, maar dat is een mooi verhaal. Oh. Ja, heel logisch. Nou, daar moeten we het nog een keer uitgebreid over hebben. Want uh, ja. in Bolivia zijn de stroopwagens heel populair? De, uh, ja, uh, sind, sinds wij zo aan het bakken zijn, zijn ze ontzettend de problematies gestegen. Oh, nou, hoe dat hele verhaal zit, wil ik echt nog een keer horen, want dat maakt me wel nieuwsgierig. Prima. Ik spreek je zo meteen ja, uitgebreid. Ik, uh, ik zal je later de ja. Prima, is goed. Eerst naar een, een, een nieuwe filmster. Egon Sibrandi op Curaçao. <lacht> ja, jij, jij bent daar uh, DJ bij uh, Dolfijn FM. Maar ik hoorde dat je een rol in een film hebt bemachtigd. Nou, uh, rol is een groot woord. Figurant ah. was ik. <lacht> en hoe was het? <lacht> nou, het is wel heel erg leuk. Er wordt een film opgenomen. Die gaat over Toela. Dat is een, een, een, een, een held uit, uit 1795. Een slaaf die zich, maar, zichzelf vrijgevochten heeft... En het project is ontzettend leuk en daarvoor hebben ze uh, figuranten nodig. En omdat het uh, gedaan wordt door een vriend van mij heb ik gezegd... nou, laat mij maar meespelen als soldaat, Nederlandse soldaat. En, en die film wordt op uh, Curaçao ook geproduceerd, vanuit Curaçao? Ja, het wordt volledig op Curaçao opgenomen en geproduceerd. En ze zijn net vandaag, hebben ze de laatste drijdag gehad... en dan in uh, april, het is volgend jaar 150 jaar afschaffing, afschaffing van de slavernij. En dan moet die volgend jaar uitkomen. En is daar budget voor zo'n film? Nou, hoeveel er uiteindelijk is opgehaald, weet ik niet. Maar ze hebben bijvoorbeeld Jeroen Grabey, direct de Lind, oh. Henriette Tol... en ook Danny Glover uit Amerika gehaald voor, uh, voor een rol in de film. Ja, die mensen zijn natuurlijk allemaal gelokt met een, uh, met een weekje vakantie Curaçao. Bijvoorbeeld. Ja, nou het is wel. Uh, ja. Maar je hebt wel het gevoel dat het uh, een succes kan worden? Ja, het is echt. Het is, de opname is prachtig geworden, dus hij moet nog gemonteerd worden. Maar ik denk wel echt dat het uh, kans heeft om een hele mooie film te worden. Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Ik uh, ga je dit uur weer spreken. Ja. Karel Kuiperé in, uh, Kuiperi, sorry, in Bangladesh. We hebben ontzettend veel vertraging. Dus ga, uh, we moeten uh, echt een vraag stellen. Even wachten en dan moet jij antwoord geven. En niet door elkaar proberen te praten. ik heb hier hele grote waarschuwingswoorden op mijn desk staan. Um, dus ik ga je nu een vraag stellen. En uh, dat is... Heb je afgelopen week nog iets leuks meegemaakt? Uh, ja, zeker. Ik uh, ben door naar de uh, halve finale met mijn tennisteam. <laughs> en daarvoor moet ik deze hele vertraging afwachten. <laughs> nou, ik ga je zo meteen. <laughs> ontzettend gefeliciteerd. Ik ga je zo meteen uh, uh, spreken over uh, veel belangrijker zaken. Nee, het is wel een mooie, mooie prestatie. De Bangladesh uh, tennisniveau uh, uh, is ontzettend hoog, heb ik. Uh, het Begaalse tennisniveau is ontzettend hoog, heb ik me laten vertellen. Karel tot zometeen. We gaan eerst van de jonge Karel naar een hele oude vrouw. Ze is al bijna 70, maar ze treedt nog volop op. En ze heeft een nieuwe cd, Betty Lafette. Recognize me by my You'll choose That's the last time I'll turn my heart. Er is dus bijvoorbeeld een regeltje op de sportschool. Als je klaar bent op zo'n fitnessapparaat, moet je afdoen met een doekje. Hè? Moet je afdoen met een doekje voor de hygiëne. Prima, ben ik één keer vergeten. Komt er meteen zo'n sportinstructeurtje, zo'n fanatiek sportinstructeurtje... met zo'n fris kapseltje. En zo'n polootje met een logootje op zijn polootje. Zo'n sportnatie die komt voor me staan. En die geeft me een hele preek. Een hele preek. Ja, dan moet je niet vergeten, dan niet vergeten, voor En ik zit alleen maar... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En saai... Mega saai. Ik ben één keer in slaap gevallen op de roeimachine. <lacht> Zo saai. Het lijkt me trouwens wel raar als je in slaap valt op de roeimachine... ...en je wordt wakker als slaaf op een galeischip... ...en het hele idee van een vrije Nederlandse maatschappij was maar een waanbeeld... ...en je zegt tegen die slaaf naast je, ik had net een rare droom... ...ik betaal de contributie om te mogen roeien. <lacht> Ja, Ronald Goedmond met een heel herkenbaar stukje over zijn avonturen in de sportschool. In Nederland nam het geweld bij het voetbal in het seizoen 2011-2012 toe. Volgens het centraal informatiepunt Voetbalvandalisme, het zogenaamde CIV, werden er 40% meer aanhoudingen verricht. Het voetbalvandalisme nam niet alleen in omvang, het aantal delicten en daders dus toe, de incidenten waren ook ernstig en vaak extreem heftig van aard. Dit bleek afgelopen week uit een onderzoek van het CIV. Voetbalsupporters zijn dus gewelddadiger geworden de afgelopen jaren, maar voetbal is wel een van de meest populaire sporten sporten in Nederland. Maar hoe zit het eigenlijk in andere landen ter wereld? Is voetbal daar ook populair of zijn het andere uh, sporten die volle stadions trekken? Ik maak een rondje om de wereld om dit weer voor je uit te zoeken. En mijn wereldreis begint in Argentinië bij Wolt. Goeienacht. Ja, dag, jullie Goeienacht. Ja, Argentinië is natuurlijk het land van voetbal. Ja, voetbal en vlees. Maar uh, voetbal is inderdaad de nationale sport hier. En Diego Maradona is heilig. Dat is, uh, die is nog groter dan God. Ja, en dat, blijf, dat blijft ook? Nou, dat blijft wel, ja. Er wordt, uh, het wordt zeker als je hier uh, ronkrijpt in de praktijk, je spreekt mensen af uh, nou, het, het gesprek komt vaak op uh, voetbal uit. En dan gaat het om uh, de veerige uh, discussie, wie is beter Maradona of Messi? ja. Want heb je het gevoel en, dat.? Uh, op dit heb... moment is uh, Maradona is een, uh, op, nog op een stuk groter voetstuk dan uh, Messi. Dat heeft het deel gemaakt met het feit dat Messi eigenlijk maar. Uh, heel kort een achttiende kapitel heeft. Hij heeft daar alleen de jeugdopleiding gedaan. En toen is hij naar Spanje verhuisd. Dus uh, ja, het is op zich wel een Argentijn. Maar aan het kunnen ze het niet, uh, niet zo helemaal hem, uh, identificeren. Maar nemen ze hem dat ook een beetje kwalijk? Dat hij Argentinië zo snel verlaten heeft? Uh, nou, ik weet niet of het, uh, of het niet kwalijk genomen wordt. Uh, het is voor zijn ontwikkeling natuurlijk wel heel goed geweest. Maar het is, uh, Maradona, dat is ook een man hier van het volk. Hè? Hij komt uit uh, de Volkswijk uitstek, Uitsbek, uh, La Boca in Buenos Aires, waar ook uh, Boba Jr. speelt, de club van Maradona. Uh, dus ja, dat is echt een, een man van het volk die hier uh, woont, uh, gewerkt heeft, gespeeld heeft. Argentinië naar de wereldtitel heeft geleid, verschillende uh, uh, cups heeft gewonnen. Dus hij heeft wat dat betreft voor Argentinië een stuk, ja, een stuk dichterbij dan Messi. Ja, en hij is natuurlijk ook veel meer een cultheld. Ik bedoel, kookverslavingen. Ja, ja, ja, met al, al dat soort. Boven zo... spreken en zulke verslavingen En een vrouw Ja, zijn er eigenlijk ook andere sporten populair in Argentinië? Ja, er zijn wel een paar sporten. Uh, andere sporten, uh, hockey. Uh, zoals ook het ook in Nederland zijn heel ja. populair. En rugby. Oh, dat wist ik niet. Ja, en inderdaad ook nog polo. Met uh, paarden. Ja, dat, dat is uh, iets in wat, wat in Nederland uh, bijna niet voorkomt. In Engeland natuurlijk wel iets meer. Ja. Dat is, heb je dat zelfs in het echt gezien? Uh, nee, ik heb het uh, zelf niet in het echt gezien. Ik, uh, ik, ben, wel, ik, ben, uh, ik ben wel binnenkort een keer roeien. Oké. Maar dat polo, ja, wordt, wordt dat ook echt op uh, tv uitgezonden? Het uh, wordt, uh, nou, richting wel, polo we niet zoveel. Misschien, ja, ik, ik kijk eigenlijk niet zo de lokale kanalen... want het is, uh, er komt weinig voor mij, weinig interessante programma's. Dus ik kan me goed voorstellen, ik woon op pas sinds, uh, sinds mei in Buenos Aires. Dus ik voorstel voorstellen uh, dat ik wens in heel veel langer wonen, het beter weten. Maar ik heb het op dit, op dit moment ook niet gezien. Ja, in, in Nederland is voetbal natuurlijk echt een sport voor het volk... en hockey is misschien van oudsher iets meer voor de kakkers en polo helemaal... Is dat in Argentinië ja. een beetje hetzelfde? Het is een beetje hetzelfde, ja. Hoewel uh, voetbal uh, er wordt een hoge lagen uh, gedragen. Uh, als je hier pas geleden, ik denk een maandje geleden, of zo was hier de Super Classico. Ja. Uh, en dat is, een, um, dat is een partij tussen, uh, tussen River Plate en Boca Juniors. Uh, Buenos Aires heeft vijf uh, voetbalteams die in de hoogste in Fiji, de première divisie, de Premier Division, spelen. En de superkrachtverdelder uh, was Plate tegen Boca Juniors. En uh, toen was het echt op straat, echt muis en muis speel. Geen verkeer op straat. Uh, als een doelpunt viel, dan hoor je al alle uh, vetgebouwen, gejoel, uh, geschreeuw, uh, dronken mondvol. Haar uh, echt mooi mee te maken. En als Ar het nationale elftal van Argentinië moet spelen, zijn straten dan ook versierd zoals in Nederland? Daar zit iedereen dan met elkaar in de kroeg te kijken? Ja, ja, ja. ja. Het wordt, uh, uh, er wordt hier groot, uh, groot uitgezonden op alle toelijke uh, kanalen, die zijn er een stuk of zeven of acht geloof ik. Wordt op minstens drie, uh, drie kanalen tegelijkertijd uh, de wedstrijd uitgezonden. Ik, de enige wedstrijd die ik nu te laat heb gezien op tv was tegen Syrië, ook een maand of wat geleden. Ja. Dat was een, uh, een wedstrijd voor, het, voor de WK-kwalificatie 2014. En uh, dus dat uiteindelijk ook iedereen uh, voor de buis of een uh, café te krijgen. Hey, en uh, in, in Nederland is het ook uh, als je, je kinderen op voetbal uh, hebt, normaal om dan als ouders langs de lijn te staan. Om uh, je kind aan te moedigen. Is dat daar ook zo? Ja. Uh, nou, dat weet ik helemaal niet. Uh, ik heb zelf geen kinderen. Oh. Uh, een collega heeft mij die heeft wel kinderen. En die uh, gaan in het uh, weekend altijd met de kinderen uh, naar. Uh, ja, naar de speelvelden, zowel voor voetbal als voor rugby. Dus die staan dan lekker langs de kant aan te moedigen. En dan maar hopen dat je kind de nieuwe messi is. Inderdaad. ja. <laughs> uh, ik spreek je zo meteen weer, Bolt. Prima, toch goed. Tot zo. Egon je op Curaçao. Ja, op Curaçao is het denk ik honkbal dat de klok slaat. hè? Precies. Dat is, het is hier echt een, een baseballland. Ja, absoluut. Ja, want je hebt, er zijn ook veel uh, Curaçao-enaren die in, in de, de profcompetities in Amerika actief zijn, hè? Ja, en dat houdt het natuurlijk ook gewoon ontzettend de belangrijkste sport, hè? Want uh, nou ja, vooral Andrew Jones, die natuurlijk uh, verreweg het meeste gepresteerd heeft daar, um, heeft de, de toch al zo'n populaire sport natuurlijk wel echt gemaakt dat, dat ieder klein Curaçao-jongetje nu graag baseball wil gaan spelen. Ja, want die woont hij eigenlijk nog op Curaçao? Nee, hij woont in Amerika. Hij speelt nu bij de New York Yankees, ja. waar hij trouwens niet zo vaak meer speelt. Maar hij is er regelmatig en als hij er is, dan heeft hij altijd wel wat tijd om wat lintjes te knippen en wat, wat, wat speciale baseballwedstrijden van, van kids te bezoeken. Dus het wordt ook wel echt gebruikt, weet je, die jongens die daar spelen. Als ze hier zijn worden, gebruiken ze zichzelf wel om de sport te promoten ook, ja. Want hij is echt multimiljonair, hè? Ja, hij staat altijd in de lijst van, van rijkste sporters, Nederlandse sporters, altijd uh, vrij hoog. Uh, want ja, die jongen verdient gewoon nog steeds miljoenen daar bij de New York Yankees, terwijl hij maar heel af en toe speelt. Hé, hey, en uh, Martina, de, de, de hardloper die actief was op de Olympische Spelen, zelfs de finale haalde? Ja, nee, ja, dat... dat maar ik, ik weet nog niet of ik, dat, de sport, uh, dat, dat sport is het hardlopen of atletiek in het algemeen echt heel erg geholpen heeft. altijd wel een klein beetje zo'n zo piekje krijg je dan, hè, dat mensen dat dan opeens heel erg leuk vinden. Maar ik heb nog niet het idee dat, dat atletiek of, of hardlopen de grootste populairste sport hier is geworden. Nee, dat, dat werkt niet zo. Maar denk je wel, als hij over straat loopt in Willemstad, dat hij dan uh, door iedereen herkend wordt? Ja, absoluut. En, en, en het leuke was, wij hebben het, zeg maar, vier jaar geleden al meegemaakt bij de vorige Olympische Spelen, toen hij in, in, in Beijing het zo vreselijk goed deed. En, en het hele volk hier gewoon ja, juichend op straat stond, omdat hij het zo goed had gedaan. En toen was hij had toen die zilveren medaille die hem uiteindelijk weer afgenomen werd omdat hij op de lijn had gestaan. Ja. En, uh, ja, toen, en, en het grappige is, toen is het een heel klein beetje weggeraakt. En toen is hij weer teruggekomen vlak voor de Olympische Spelen. Toen opeens dacht hij van, oh ja, want we hebben we hier nog. Ja, ja maar he een hele leuke kerel hè? Ja, absoluut. absoluut. En hij is natuurlijk wel extra leuk in het Nederlands. Hè, zoals, zoals je hem van... van de NOS kent, als hij natuurlijk hier in zijn eigen taal spreekt... dan is het nog steeds een hele leuke vent. Maar ja, dan heeft hij niet dat, dat vreselijk grappige taaltje natuurlijk. Nee, want hij zat zo heel chill en relaxed. En, het ja. en dan als hij daar staat, dan gaat hij er als een speer vandoor. Dat, vind ik, dat is een heel erg groot contrast. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, ja. Hey, wordt, hij uh... is ook echt wel. Ja, sorry? Hij is ook echt zo. Hij is ook echt gewoon super relaxed. Ja. Is, uh, sport, uh, wordt het daar gestimuleerd door de overheid... Uh, ja, maar wel te weinig. Wel uh, Op een simpele manier dat er wel gezegd wordt van nou, uh, sport is goed en sport is leuk. Maar uh, dat er echt heel veel aan gedaan wordt. Uh, nee, niet. Maar er wordt best wel veel, veel gesport hoor. Vooral het baseball is heel erg populair en er zijn andere sporten die er toch wel veel gedaan worden. Dus. En uh, natuurlijk uh, domino. Ja, Het is grappig je... dat je dat zegt, want ik zat erover na te denken. Dat is echt. Het, is, het, is, het wordt hier echt wel als een sport gezien. Er zijn ook echt wel hele grote toernooien wat, uh, die er dus gespeeld worden, ja. Want wij kennen Domino natuurlijk alleen als klein kindje... dat je gewoon die steentjes om de beurt aan moet leggen. Maar uh, hey. het is echt een spel. Dat speel je, geloof ik, twee tegen twee. Ja, precies. En, en, het, ja, en er zijn dus de hele regels voor. En de nooien die gespeeld worden zijn echt bloed-en-bloed serieus. Dan komt er ook zo'n bord op tafel te staan dat je elkaar dus niet kan aankijken. Want je mag elkaar geen tekens geven. Ja. Um, wat dan natuurlijk toch nog gebeurt door het slaan en tikken en het bewegen van de stenen. En nou ja, daar zijn dan helemaal technieken voor. En ja, dat, is, dat kan je wel sport noemen, domino. Je het is een soort jas? of britsjes. Daar, daar lijkt het bijna op. Nou, dat lijkt, het is een een soort simpele vorm ervan, maar het lijkt er wel heel erg op. En je kan dus echt best wel heel veel technieken toepassen door, door dus samen te werken en tekens te geven. Ja, dus het, het heeft er wel wat van weg. Ja. Maar ik ben hem een keer doodgeschrokken met de domino-spelen, want ik was van op Curaçao en toen ging naar het... ik denk naar de Noordkaap of naar, nou ja, de andere kant van Willemstad helemaal... En daar waren ze dat in een grote ruimte waren ze dat aan het doen. Maar op een gegeven moment werden ze zo ontzettend kwaad. Dus ze begonnen zo te schreeuwen. Dus ik denk, oh, dit gaat helemaal mis hier. Er wordt, er wordt knokken. En uh, nou ja, dat duurde even. En toen gingen ze gewoon verder met spelen. Daarna gingen ze met z'n allen vrolijk een biertje drinken. Maar er komt echt zoveel emotie bij kijken. Dat, uh, dat zijn wij niet gewend als we aan het borden zijn. Nee, maar dat is wel echt leuk. Dat is de, de, de, de combinatie van het fanatisme en natuurlijk het temperament dat dan er volledig uit kan komen en inderdaad, het, het, het gaat echt tot schelden en tieren aan toe. Uh, maar het blijft toch ook een sportje, dus daarna kan iedereen uiteindelijk nog wel weer een biertje drinken. Ja, en wat had ik nog even over voetbal, wordt dat ook gedaan op Curaçao? Ja, ook wel redelijk fanatiek hoor. Dat is uh, um, altijd al een, een sport geweest die veel gedaan wordt. Er is ook een uh, speciale Soccer Academy opgericht, uh, twee en half jaar geleden, waarbij uh, jeugd echt getraind wordt om een soort Nationaal Elftal te kunnen kweken. en. Uh, ja, er zijn een aantal, een aantal voetbalclubs die een soort kleine competitie tegen elkaar spelen. Welke sport doe je zelf? Uh, moest je dat nou echt vragen? <lacht> nee, je, hoeft je, je hoeft je niet te schamen als je geen sport doet, want het is ja. nooit bewezen dat sporten gezond voor je is. Oh, dat is heel goed om te horen. Nee, ik bedrijf op dit moment geen enkele sport. En uh, ik heb wel heel veel plannen, maar die heb ik al jaren. Dus moet ik het uiteindelijk ook gaan uitvoeren, weet ik niet. Nee, maar... maar kitesurf lijkt me erg leuk. Het is erg upcoming op dit moment. Wel gevaarlijk. Maar wel heel leuk. Ja, dat nee, moet je een keer proberen. Ik spreek je zo meteen weer. Dank je wel, alvast. Okay. Karel? Ja? In Bangladesh. Doe jij aan sport? Ja, oh ja, sorry. Uh, sorry, ja, sorry. Ik er heel veel. Oh, dat is een hele stomme vraag. Kom op, Phil. Jij uh, ja. bent tenniskampioen <laughs> in Bangladesh? Nou ja, nog niet. En het is ook een soort uh, interne competitie voor alle alle expats maar het was wel het is wel leuk nee, ik doe heel veel aan sport hier wat nog meer dan uh, voetballen uh, doe ik uh, elke zaterdag en uh, verder uh, doe ik ook cricket. ja want dat is daar gewoon een volkssport hè nou dat is echt absoluut sport nummer 1 in bangladesh en is dat een leuk spel? Ik heb eens een keer op Wikipedia de, de spelregels proberen te snappen, maar ik vond het nog best wel ingewikkeld. Ja, het is, uh, nou, de basis van het spel is vrij makkelijk. Uh, je hebt twee teams en eerst maakt het eerste team een aantal punten en dan moet het tweede team dat verbeteren en dan heb je gewonnen. Uh, maar inderdaad, er zijn heel veel kleine regeltjes die het uh, ingewikkeld maken. Maar je hebt ook alle tijd om rustig te leren, want de wedstrijd die kan die makkelijk dagen. een hele dag of zelfs vijf dagen duren. En die wicket mag er niet afvallen? Nee, precies. Uh, als, je, als, je, als je wicket omvalt, ben je uit. <laughs> ja, en voetballen doen ze dat daar ook? Uh, ja, dat, voetbal is ook uh, heel populair. Zeg maar, vooral voor kinderen. En uh, jongens op uh, veldjes. Die uh, trappen wel vaker voetbal. Zeg maar vaker dan, dan je in India misschien zou zien. Uh, maar zeg maar het, de competitie en het nationale team met uh, voetbal. Ja, dat kan echt niet tippen aan uh, hoe belangrijk iedereen cricket hier vindt. En hebben ze dan ook uh, hooligans? Of agressieve supporters die alles kort klein, klein slaan bij, uh, bij de cricket? Nee, nee, dat hebben ze niet. Uh, mensen zijn vrij uh, zachtaardig. Nou lengt cricket zich ook niet echt. Het is meer een contactsport. Dus het is niet uh, dat er iets gebeurt waar je heel boos over kan zijn. Maar het is wel grappig, als je in die stadions kijkt bij de cricketersstraat... Uh, zou je misschien wel verwachten dat er wat... Uh, dat rumoer ontstaat. Want er zijn alleen maar mannen in het publiek. Er zitten nooit vrouwen. Wat heerlijk. <laughs> ja, ja, ik weet niet. Maar dat kennelijk is dat niet iets waar vrouwen naartoe gaan. Die gaan niet naar sport kijken. Nee. En, en hoe ziet zo'n cricketveld er daaruit in uh, Bangladesh? Ja, ik weet niet. Misschien heb je wel eens uh, ergens cricket gezien of, een, uh, of een, een beeld van hoe het eruit zou moeten zien. Ja, helemaal heel groen gras. Heb je zo... Strak. Precies. Zo waar, waar echt, uh, waar echt uh, een of ander mannetje op zijn knieën zit om alles perfect netjes kort te houden. En uh, nou, hier, hier is dat wel wat anders. Hier heb je vaak een beetje een verdord stukje land. Wat ook net niet helemaal plat is. En uh, ja, daar, uh, daar, daar gebruiken ze vaak de, de koeien en de geiten om het, uh, om het gras kort te houden. Maar het werkt eigenlijk hartstikke goed. het kan best zijn dat je tijdens zo'n wedstrijdje uitglijdt uh, van, van de geitenpoep. <laughs> ja, dat je een mooie sliding maakt om de bal tegen te houden en dat je onder de scheid zit. <laughs> ja, want je nou ja, hebt wel verdelen wel. met de pakjes aan. Ja, nee dat valt wel op inderdaad. Nee het is allemaal, wat dat betreft worden wel de klassieke Engelse dingen aangehouden. Dus iedereen draagt dan uh, netjes uh, witte, witte pakjes en uh, ja dat is wel allemaal uh, zoals het in Engeland gaat. Hé, hey, je hebt cricket en croquet? Ja, te... maar <laughs> dat is uh, niet te vergelijken. Oké, okay. croquet wordt er niet gespeeld. Nee, nee. Dat is, ik denk dat het vroeger wel gespeeld werd toen, uh, toen hier nog koloniale Engelsen hun thee dronken. En een klok uh, En dan uh, trok het uh, in, de, in de tuin. Maar nee, dat is niet meer uh, van deze tijd. Hey, en heb je ook een, een hele rare vechtsport daar? Want dat heb je altijd in van die Oosterse landen. Goeie vraag. Ja, nee. Nee. Eigenlijk ben ik dat hier nog niet tegengekomen. Zoals ik al zei, de mensen zijn niet zo agressief uh, ingesteld. En uh, ja, ik zie daar nooit aankondiging van of wat dan ook. Wat je wel uh, ziet af en toe in winkels, is dat ze kijken naar die uh, Amerikaanse uh, showworstelen. Weet je, van die geoliede mannen die heel moeilijk kijken en doen alsof ze iemand pijn doen. Weet je wel dat het nep is? Ja, dat, dat, dat begrijpen ze heel goed. Alleen, ja, ik, kennelijk heeft dat toch een soort aantrekkingskracht, omdat het zo'n zo act is. Dankjewel. Oh! Yeah! That's it! it! it! Hey, ma'am, what's your mama gonna say? If you finally met your partner like this guy. Does <laughs> <laughs> anyone wanna go walk in the goddamn Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go walk in the goddamn Does anyone wanna go dance upon the roof? Does anyone wanna go waltzing in the cart again? Does anyone wanna go dance up on the roof? <laughs> Does anyone wanna go waltzing in the cart again? Does anyone wanna go dance up on the roof? Yeah. De wereld van Philemon. Wat is dat meisje moedig zegt? Wat is ze moedig? En vergeleken met haar, wat ben ik laf? Laf, laf, laf, laf, laf, laf? Laf? Weet je wat laf is? wil ik je vertellen wat laf is? Hij is in midden in de nacht, rechtop zit in je bed. Doet gestommel gestommeld beneden, inbrekers. Dus je schudt de vrouw wakker en zegt, er zijn inbrekers beneden, ga kijken. <tie> en je vrouw die gaat zo slaapdronken naar beneden toe. En je geeft er nog een opgerolde voetbal international mee. <tie> Ondertussen probeer jij het bed zo tegen de deur te barricaderen. En je hoort voetstappen terug naar boven. Nou, je bedenkt geen ogenblik, hè? Je denkt nog heel even aan je vrouw en aan je kinderen, maar je denkt... dit is een noodgeval, ieder voor zich. Hé, één iemand moet het kunnen navertellen. Raam open, je springt naar beneden tot zover in de modder. En je begint te rennen, zo hard als je kunt. Ik ging nog één keer om en dan zie je je vrouw rondlopen. In de slaapkamer, loosdalarm. alarm. Dus je slaat al die modders zo van je poot af. Je loopt helemaal om, door de tuin van de buren, naar je eigen voordeur. Je belt aan. Je vrouw doet open, stom verbaasd. Je zegt geen woord. Je loopt naar boven, je gaat met je vieze monopose tussen de schone lakens liggen. En zegt tegen je vrouw: wel trusten. Dat is laf. Ja, je hoorde een stukje uit de cabaretvoorstelling van cabaretier Erik van Souwers over zijn kleine heldendaad. Afgelopen dinsdag lette een vrachtwagenchauffeur op het spui in Amsterdam niet heel goed op. Hij zette zijn vrachtwagen in de achteruit en reed toen per ongeluk het lievertje omver. Dit bronzen beeld brak af, maar gelukkig ligt hij al bij de bronsschieterij om gemaakt te worden. Het lievertje is een beeld dat symbool staat voor de straatschoffies van Amsterdam. En is een soort nationale held geworden. Niet het beeld, maar die straatschoffies dan. Maar bestaan er in het buitenland eigenlijk ook nationale helden? En wat zijn dat voor een mensen? Wat hebben ze bereikt? Wat hebben ze gedaan voor een land? Dat gaan we het komende en laatste half uur van de wereld van Filomen uitzoeken. En we beginnen daarvoor in Argentinië. Daar zit Volt. Uh, hij zit nu in Argentinië, maar hij bakt ook stroopwafels in Bolivia. Waarom, dat gaat hij nog een keer uitleggen. Ja, de nationale held daar, dat is uh, natuurlijk Messi en uh, Maradona. Maar zijn er ook andere nationale helden? Ja. Ja, dat zijn ook zeker uh, andere nationale helden, uh, Nou, de nog een bekendere, maar ik denk voor Argentinië misschien wel de belangrijkste nationale held is... Uh, José de San Martí, dat is uh, de generaal die uh, nou, het zal zijn, bijna 200 jaar geleden... de onafhankelijkheidsvrijheid in Latijns-Amerika geleid heeft. En hoe wordt hij en, vereerd? Die, die wordt hier echt op... Uh, wat zeg je? Product. Hoe wordt hij vereerd? Uh, nou, met standbeelden. Uh, uh, er, uh, er, uh, er is een nationale feestdag, uh, of hoe zeg je dat... En, uh, ja, Een vrije dag, een nationale vrije dag om, uh, om, om, zijn, uh, ja, om zijn naam te eren. Uh, dus de, hij is eigenlijk uh, een van de stichters van, uh, van de Argentijnse staat. En dat is uh, de voor heel Argentijn een hele belangrijke man geweest. Ook al heeft uh, ja, het al bijna 200 jaar geleden uh, zich afgespeeld. Maar goed, je merkt ook dat uh, de, de sentimenten hè, van de onafhankelijkheid, onafhankelijkheid van Europa, zeker van Spanje, dat is hier. Uh, dat is nog uh, erg. Dus. Uh, ja, wat dat betreft is José de Van tien denk ik, de belangrijkste en uh, voor Nederlanders de meest onbekende held. Maar ze zijn zelf een aantal, uh, twee voetballers, hè, maar dat heeft allemaal Messi zijn, uh, zijn helden. Uh, je hebt nog wel che Guevara. Ja, precies. Daar dacht ik ook gelijk aan. En, uh, ook een vrij bekende man. Ja, terwijl heel veel mensen in het buitenland misschien niet, niet meteen zouden uh, weten dat het een Argentijn is. Ja, ja hij, is, uh, hij is in Rosario geboren. Uh, hij komt uit dezelfde stad als uh, Messi. En uh, goed, hij is bekend voor de revolutie in Cuba. Hij mm heeft -hmm. in Afrika gezeten en andere landen. En uiteindelijk is hij in Bolivia, uh, door het Boliviaanse leger, met, uh, met hulp van de CIA, uh, onder leven gebracht. Ja, en is hij uh, nog echt een held in Argentinië? Nou, het wordt, uh, hij wordt in Argentinië niet zo, eh uh, niet zo vereerd, niet zelfs geld gezien. Maar dit is een oorsprong een Argentijn. Uh, ja. Hij wordt in andere landen, zeker wat uh, linkse landen, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, uh, Ecuador, daar wordt, hij, daar wordt hij echt gezien als held. Uh, ja, Want in Nederland heeft hij ook wel echt een cultstatus en je kan ook uh, t-shirts en allerlei andere dingen kopen met zijn ja. afbeelding erop. Maar dat is daar dus minder. Nee, het is hier ik, ik heb ze in Argentinië niet. Ik heb de Bolusia bijvoorbeeld niet gezien. Maar dat is omdat hij daar uh, nog even geprobeerd om de revoluties te, te starten. Vergeef uiteindelijk. Maar uh, daar wordt hij, uh, ja, daar wordt hij nog wel, uh, zeker door de president Evo Morales, dat hij daar zeker op een op een groot voetstuk gepla geplaatst. Hey, en Maxima is die populair in Argentinië? Ja, die is uh, zeker populair. Ik zal vandaag nog even te googlen, Want ik, wist, ja, ik weet niet ik hm. wel op Maxima nou uh, uh, met uh, Willem-Alexander getrouwd is. En uh, dadelijk uh, de nieuwe koningin wordt. Uh, het is zo dat uh, zij is opgegroeid. Op ongeveer uh, maar niet al te ver van mijn huis af. Dat vond ik wel een leuk betere vaardigheid. Ja, en maar is hij uh, populair sinds zij iets met Willem-Alexander heeft? Of was hij daarvoor al uh, iemand die bekend was daar? Nee, precies het. is in dat Willem-Alexander uh, getrouwd is. Uh, ja, natuurlijk, nou ook met, uh, met, met de link met, uh, met haar vader. Zo is dit daar, die uh, minister was in het kabinet van Villeda. Dat was de laatste, de laatste mm -hmm. dictator hier mm -hmm. in Argentinië. Uh, dus ook die uh, processen uh, tegen de militaire junta, uh, tegen oud-ministers, oud-presidenten, die worden nog steeds gevoerd. Uh, de dwaze moeders, uh, ja. verdwenen kinderen, dat, dat is ook nog, uh, altijd, spullen nog altijd een stuk. Dus uh, ja, en Maxima is natuurlijk nou uh, ja, zeker, uh, zeker populair en zeker, uh, zeker bekend geworden. Hey, en je zei je zei ze is vlak uh, bij mijn huis opgegroeid. Wat voor buurt is dat? Uh, daar is een beetje een, een, een, een, een, een buurt voor de middenklasse, wat hogere klassen. Oké, okay. dus niet, niet eens echt het ziekste, uh, ziekste. Dus, Ze komt zelf, ze zelf ook uit een hele goede, uh, goede familie. Maar ja. ook, ik niet. <laughs> maar zij wel. Ja. Maar ik, je... de, de maar ik kan me voorstellen dat als je. de buurt niet zo uitgezocht. Maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n vader hebt. dat je dan ook voor veel mensen niet populair bent. Ja, dat is het zo, ja. het, het, het is een klassenmaatschappij. Ja. Als je van een uh, goede klasse komt. dan heb uh, je automatisch het meer invloed. Uh, veel banen worden verdeeld. onder, uh, onder eigen mensen. onder de rijke klasse. Ja, nee, maar ik bedoel. de ik bedoel, ik bedoel, uh, uh, nee, maar, posten. Ja, nee, maar ik bedoel als je. Als je vader zo'n uh, twijfelachtig verleden heeft, dat je daardoor juist niet populair bent. Ja. Maar dat is daar ni niet het geval. Ja, misschien wel, ja. Ja. En nee, mensen hebben niet zoiets van. Uh, we vinden jou niet leuk, want je vader was niet oké. Okay. Nee, nee, we dat, dat kunnen het uh, wel aardig scheiden. Wat, uh, wat de vader gedaan heeft, is het probleem van de vader van de eerste. We hoeven de kinderen niet, uh, niet om te leiden. Nee. We kunnen natuurlijk wel heel erg uh, scheiden. Ja. En Argentinië heeft zelf ook een Koningshuis? Hè? Uh, nee, Argentinië is een republiek. Oh ja, ja, ja. We wel een president hier. Christina, ze, Christina Fernandez de Kirchner. De weduwe van de vorige president, Morgen Kiesner. Ja. Nee, maar ze, ze hebben wel ooit, ooit een Koningshuis gehad. Toch? Ze hebben wel ooit een Koningshuis gehad, toch? Uh, ik denk uh, ten tijde van de, de Spaanse overwinning. Ja. ja. Maar het zijn dus vooral de... Dat is al lang geleden. En, uh, verder, ik ben natuurlijk heel goed thuis in de, de geschiedenis van Argentinië. Ik weet natuurlijk wel dat we een dictatuur, dictatuur hebben gehad. En, uh, volgens mij de jaar tussen de jaren 50 en de jaren 70. Of misschien zelfs in de jaren 80. Ja. En, uh, dus, uh, en, en popartiesten ja, zanger. Popartiesten, zangers en zangeressen, dat zijn, zijn natuurlijk ook wel helden daar. Ja, ja, ja. Er is, uh, eh, verschillende... Je hebt hele goede muziek. Echt de, de Amerika, meerdere uh, muziek uh, wordt de muziek in de wereld gepopuleerd. populair, hele tijd heel, heel, heel, heel, heel, heel uh, Je hebt Van de Wilden Scannerwax. Dat is een, uh, een roodband op de skaartuur. En een hele populaire band uh, is uh, Soda Stereo. Dat was meer in de jaren 90. Oh, okay. Ontzettend bedankt voor je verhalen. En ik zou zeggen, ga snel naar Bolivia toe om stroopwafels te bakken. Ja, daar ga ik zeker doen, bedankt. Dankjewel. Egon Sibrandi uh, op Curaçao. Ja, nogmaals uh, goedenavond. We hadden het al over uh, helden uh, op Curaçao eigenlijk. Want de sporters, dat zullen grote helden zijn. Maar zijn er zijn uh. ook nog andere helden. Nou ja, dan moet ik even terug naar helemaal op begin van de uitzending. Ik had het even over. de Toela. Toen ja. was een uh, slaaf in, in, in uh, uh, eind uh, 17, uh, 1700 zoveel. En um, ja, hij was de, degene die op een gegeven moment zei van ja, weet je, de, de of, uh, uh, Nederland was toen in Franse handen gevallen. En toen zei hij van ja, maar wacht eens even, in Frankrijk kennen ze geen slaven, hè? dus wij moeten nu vrij zijn. Mm -hmm. um, en die heeft een, een soort opstand gestart. Um, en die opstand is heel, ja, toch wel heel bepalend geweest. Uiteindelijk is die opstand wel weer. Uh, neergeslagen en, en, en um, zijn de slaven weer terug aan het werk gegaan. En hij is op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. Maar wordt wel gezien als de, het begin van de emancipatie van de slaven. En toen hij daarmee wel echt een, een, een nationale held, ja. Ja, en mijn over, over, over, over, over, opa... die was gouverneur van Curaçao, meneer Kikkert. Oh. Okay. Mijn moeder heet Kikert. En als het goed is, staat er nog een, een, ergens een standbeeld van hem. Weet je dat toevallig? Nee, ik ken het niet. Ik ben oh. wel benieuwd. Ja, het gaat echt een enorm grote held te zijn. Oké, okay, hij nee. een held ook. Nee, ja, ik weet het niet. Maar het was natuurlijk in de tijd uh, dat er nog wel echt slaven waren daar. Albert ja. Kikkerd heette die. Okay. Maar dan praten we over 1819 ongeveer dat hij, uh, dat hij is overleden. Ja. Maar het, het, het bijzondere is dat het verhaal van Toela is wel bekend... maar is, is over het algemeen niet zo heel erg veel besproken. Weet je, het staat in de geschiedenisboeken en het wordt wel eens verteld. Maar dat leeft een beetje bij. En het, het lijkt nu dat de laatste jaren het verhaal opeens steeds belangrijker gaat worden. En dat het dus, nou, nu met de komst van die film ook, dat het steeds bepalender gaat worden als een stukje uit de geschiedenis uh, van Curaçao. Ja, dat lijkt me ook wel iets moois om uh, identiteit uit te halen. Ja, maar het, het, komt er, het heeft er wel mee te maken dat het hele slavenverleden gewoon een heel moeilijk bespreekbaar onderwerp is. Dat het niet altijd het, het, het meest het uh, belangrijkste verhaal of het toonaangevende verhaal is geweest. Dat heeft er wel heel veel mee te maken. Want hoe zit het eigenlijk, zo meteen is het weer 5 december, Sinterklaas is in het land. Hoe wordt daar ja. naar Sinterklaas gekeken? Nou, we hadden dit jaar uh, voor het eerst de gekleurde pieten. Het is een discussie die natuurlijk ieder jaar terugkomt. Het is ja. volgens mij in Nederland ook zo en dat is natuurlijk hier ook zo... En uh, ja, dat, het, het, er wordt veel over gesproken. En ja, weet je, net als in Nederland denk ik, er zijn er ook mensen die zeggen... ja, het is traditie en laat het zo. Het is altijd zo geweest. Pieter wordt hier gewoon extra zwart gespind en uh, Sinterklaas extra wit. Maar ja, om toch de discussie een beetje voor te zijn, hebben ze dit jaar gekozen om naast een aantal zwarte pieten dus ook een aantal gekleurde, oranje, rode, regenboogpieten te maken. En het, het grappige is dat er nogal wat ouders waren die er wat over zeiden, maar als, je eigenlijk, als ik me bedacht dat er was geen kind die zich daarover verbaasd heeft. Nee, nee, nee maar, maar die ouders die hadden er moeite mee, bedoel je? Ja, die hebben er dan al wat over te zeggen. Weet je. Die zijn er dan tegen of die vonden het geweldig. Of die, die, die voeren daar nog de discussies over. Ja. Maar volgens mij was er geen kind die daar, de, daar überhaupt aandacht aan gegeven heeft. En wat was de, de teneur een beetje? Nou ja, het was gewoon, het was gewoon gezellig zoals altijd. En ik, geloof, ik geloof de meeste mensen konden het wel goedkeuren. Weet je. Het is het wel, ergens voel ik wel dat mensen iets hebben van... nou ja, misschien is het oké okay om die discussies een klein beetje wat verder te voeren... dan alleen maar wel eens niet. Dus maar dat we dat eens wat mee experimenteren bijvoorbeeld. En volgens mij werkt dat wel. ja. Um, Helder uh, hadden we het over. Ja, helden hadden we het over. <laughs> en ik denk uh, aan mijn tijd uh, die ik uh, had op Curaçao. En dan moet ik ook gelijk denken aan de prachtige muziek. Ja. Dat is, daar en, uh, wordt echt gespeeld. Dat is echt, je hebt daar wat van die jazzclubjes. Mm -hmm. Dat is echt onwaarschijnlijk wat van een niveau daar gehaald wordt. Ja, er, er, er, wordt, er, wordt, er wordt veel muziek gemaakt. Het is, natuurlijk wel, uh, het is heel moeilijk om als artiest... Um, um, ja, weet je, je, je bereikt natuurlijk al vrij snel iets, want het is een kleine gemeenschap, dus als je het goed doet, dan kan je, dan kan je best groot worden. We hebben he, lokale artiesten, als, als, als, als rappers, die het redelijk really goed doen. Je hebt ergens en Quintioen is een groepje, de Riddlers, het zijn allemaal lokale groepen die, die, die op dit moment wel even helder worden. Zelfs dat je in Nederland dus ook als, als he, Nederlandse zanger gewoon, als je het goed doet, kan je best wel even een, een tijdje een held zijn in, in die scene. Ja, want het is een stad ongeveer, of het inwonersaantal is ongeveer evenveel als de stad Arnhem. Als je dan kijkt wat daar aan muzikaal talent rondloopt, dan is dat best wel veel. Hier, ja, dat klopt. Maar muziek zit wel echt in de genen natuurlijk. En er wordt er veel, veel overgedragen in generaties. En uh, ja, er wordt heel veel gedaan. Dus ik denk dat daarom ook wel veel mensen echt hun best doen. En het leuke is natuurlijk omdat je lokaal vrij veel kan bereiken. Heb je ook gewoon, wil je graag... Het, het hoogste bereiken, om daarna misschien nog bord te stomen naar de rest van de wereld. Wat natuurlijk vrijwel onmogelijk is, maar dat is natuurlijk wel het leukste om, om te streven. En kijken ze ook nog naar Nederland wat betreft helden? Uh, nou, Het Koningshuis is heel populair. Oh, wat grappig. Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk altijd zo geweest dat uh, de koningin toch wel in het, in het hart ligt van... Uh, ...van de meeste Curaçaoenaars. Dat, dat vind ik wel bijzonder. Nou ja, en weet je wat, wat, wat ze natuurlijk heel erg hebben... ...zoals Jurendy, Martina, dat... Weet je, ...dat ze het heel erg leuk vinden als een Curaçaoenaar... ...het in het buitenland, en dan bijvoorbeeld in Nederland... ...heel goed doet. Ja. Weet je, Vernon Anita, die bij Ajax speelt, weet je... ...dat, worden, dat, dat zijn wel de helden, want dat zijn de, de, de jongens... ...of de, de mensen die dus het eiland verlaten... ...om het nog verder te schoppen in de wereld. En dat is natuurlijk gewoon toch wel een droom van iemand... ...die van een eiland komt, dat je dus uh, de wereld overgaat. En radio-dj's, zijn dat helden? <laughs> nou, nou, moet kijken. Voor mij geldt dat niet zo. Uh, omdat wij een Nederlandstalige radio maken. En dan, dan ben je toch beperkt met een club Nederlands sprekenden enzovoort. Maar lokaal gezien zijn er wel een aantal dj's die echt wel gewoon een soort DJ zijn. Nou, ook mc's op feestje. Die zijn wel redelijk helder. ja. Maar als jij echt een helder wil worden, moet je dus uh, Papiamento... Praten. Ja, en dan moet ik maar kijken of ik in het papje mensen een leuke radioprogramma kan presenteren. Ja, want jij zit bij Dolfijn FM, en dat is dan vooral voor de Nederlanders die daar zitten, dus begrijp ik. Ja, en, en kijk ook wel heel veel. Kijk, bijna alle naar spreken natuurlijk gewoon goed Nederland, maar vooral de mensen die langere tijd in Nederland gewoond hebben of gestudeerd hebben daar, die luisteren ook wel en die volgen het ook wel. Je bent wel een beetje een held. Heel klein, een klein heldje. heldje. Ja. Goeiedag. Het <laughs> was jij. Ja, ja, ik ben ook een heel klein Helsje op. Heel klein uh, uurtje op een uh, heel klein radiosendertje. <laughs> Radiootje 1. Dank je wel, uh, Egon. Een fijne dag. Oké, okay, fijne avond nog. Hoi. Karel Kuiperi in uh, Bangladesh. Uh, een tennisheld hebben we net uh, begrepen. <laughs> nou, laat het niet over de Oh. Um, wat zijn de grote helden in Bangladesh? Daar kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen. Nee, nou, uh, er zijn uh, twee uh, Bengalen die ooit de uh, Nobelprijs hebben gewonnen. Die heeft... En dat zijn ook wel echt, denk ik, de twee nationale helden hier. Dat zijn wetenschappers? Uh, nou, de, de ene is uh, uh, Tagore. Dat is een uh, hele grote dichter. En die heeft uh, de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Ergens in het begin van de vorige eeuw. En de ander is uh, Mohamed Yunus, En dat is de uitvinder van het microkrediet. Die heeft de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Dus het is niet dat het nou echt wetenschappers zijn. Oh. En, en die schrijver, dat is uh, eind vorige eeuw... Nee, dat is de, de, eind 19e eeuw, denk ik. Is die, ja, wordt dat ja, nog veel gelezen? Ja. Uh, ja, heel veel. Dat, uh, nou, die, dat is die, die dichter, dus Tagore, heet die, die ja. heeft ongeveer een repertoire van zo'n 4.000 à 5.000 liedjes en gedichten. En uh, iedereen, iedereen kent dat hier, nu nog steeds. Dat is allemaal geschreven zo inderdaad, weet ik veel, 1900 of zoiets. Ja. En uh, mensen leren gewoon met zijn gedichten... Leren ze uh, de taal, leren ze het bij chaos. Dus het is een soort uh, zowel kinderliedjes heeft hij geschreven om de taal te leren, maar ook ja, uh, voor elke gemoedstoestand heeft, heeft hij wel een gedicht geschreven. En, en heb jij wel eens, uh, dingen van hem gelezen? Nee, niet gelezen, maar wel gehoord. Uh, ik vertelde, we waren op een boottocht uh, vorige week met vrienden die hier op bezoek waren. En er waren ook een aantal bergalen op die boot. En uh, s'avonds toen de zon onderging, toen zaten, dat waren drie families en die gingen in een kring zitten. En die gingen gewoon uit hun hoofd met z'n allen die muziek opzingen. En dan was er een dochter van die familie. en die zat in het midden van die kring. Die stond heel. die stond zomaar te dansen. op het ritme van de tekst. Um, en ja, dat, is, uh, dat zit zo in die cultuur hier. Ik kan je niet voorstellen die dat wij dat doen. Met, uh, met de teksten van Harry Mulies of zo. Ja, stel je voor <laughs> dat zou wat zijn. Nee, ja, maar het, is, het, is ook allemaal, het zijn allemaal liedjes. Ja. Uh, het wordt ook heel vaak, uh, kan je het op cd kopen en dan is het begeleid met uh, weet je, lokale instrumenten en zo. Hey, maar en... het zit zo in die cultuur om dat met elkaar te zingen en te delen. Het is echt uh, ja, algemeen goed. Iedereen kent dat. Hey, en dit is een, uh, een, een, een wat intellectuelere held, maar wat hangt er nou boven de bedden van de meisjes? Wat staat er op de posters? Of wie? Um, ja, dat zijn wel. We hadden het net al over de sporten. Op de posters en in de reclames zie je uh, veel sporters. Dus uh, cricketers die veel uh, in reclames uh, gebruikt worden. Of uh, je ziet ook uh, wel. Nou ja, als je, je ziet ook wel filmposters. Mm -hmm. Maar ja, daar ben ik nog niet. Daar moet ik nog een beetje inkomen. Het enige wat ik daar herken is gewoon een hele boos in de vent. Die, dat bloed met een mitrieur. Het zijn allemaal soort Rambo posters. Dus daar word je ook niet veel wijzer van. Oh, er gaat hier een telefoon naast mij af. Nou ja, heel raar. <laughs> ja, we hebben enorme gekke problemen allemaal met de telefoons. Dus ik word waarschijnlijk nu gewoon door iemand gebeld. van De technische dienst. Wat is eigenlijk je jouw... Ja, ik... er zit uh, iemand uit het buitenland. Ja, nee, maar ik zie ook helemaal niet waar je telefoon ligt. Er komt nu iemand van de technische dienst binnen. We gaan het oplossen. Geen paniek, Karel. Oh, kan ik kan eigenlijk beter tegen mezelf <laughs> zeggen. Karel, wat is eigenlijk jouw grote held? Mijn grote held? Ja, uh, ik ben een enorme Beatles-fan, dus mijn grote held is John Lennon. En niet Paul McCartney? Ja, moeilijk, moeilijk. Ja, Paul McCartney is denk ik de betere liedjeschrijver... Maar John Lennon is gewoon meer een figuur. En kan je daar iets mee in, in, in Bangladesh? Vinden ze daar jouw held ook goed? Uh, nou, ik denk dat als de Bengalen een Beatle moeten kiezen, dan is het George Harrison. Oh ja. Die heeft uh, in, in 1972 een heel groot concert gegeven toen hier allemaal cyclonen waren geweest. Een hongersnood, een revolutie en zo. Toen heeft hij een groot concert gegeven met Eric Clapton en Bob Dylan voor Bangladesh. Dus ik denk dat hij hier ook wel een soort help is. Kijk, je hebt ze natuurlijk nooit in het echt gezien, de Beatles. Ja, nou, Paul McCartney heb ik wel live gezien. Ja, maar niet bij elkaar. Nee, nee, nee helaas niet. Helaas nee. niet. Je, ja, dat is, dat is wel raar dat je dan van iets fans, fan bent wat je dan nooit echt kan zien. Nee, ja, dat is waar. Uh, maar je kan wel heel veel... Uh, nou, ja, die muziek is wel zo... Er is wel zoveel muziek dat je kan wel kan blijven ontdekken. Wat is je favoriete nummer? Ja. Dat, ja. Dat, nou, als je dat, eentje is, moet dat, noemen, Op het moment, de, denk de op je hoofd? Op het moment, something in the way she moves. Oké. Okay. Nou, we gaan lekker iets anders draaien. Namelijk Ellen Clark <laughs> met No Me Away. <laughs> Frank. nacht, hey, goeienacht, Fiederman. Ja, jij zit daar op een hele rare plek, want daar eh, is een telefoon die gaat de hele tijd ja, spontaan af. maar die hebben we afgesloten, dus die, althans, we hebben het geluid uitgezet. Dus die gaat niet meer zomaar af. En de lijnen doen het ook allemaal weer, want ja. die waren net ook allemaal uitgevallen. En dat is zeker nodig ook voor mijn programma zometeen. Je kan inbellen op 0800-1121. Daar ga je het over hebben? Ja, over tatoeages. Oh, ja, ik ben uh, afgelopen week weer geweest. Ik zit zelf uh, rechtsboven op de, op de bovenarm, helemaal onder. Oh, oké. Okay. Um, wat ga heb je laten zetten? Ja, ik heb weer bloemetjes laten zetten. Kijk, dit is mijn, mijn hele arm zit onder de bloemetjes <laughs> en onder de muzieknoten en <laughs> onder de hartjes. <laughs> je hebt echt een hele vrolijke tattoo. Ja, en ja. dit is nieuw. Je ziet het ook nog een beetje korstjes erop en wat zwarter dan de rest. Ja. En hier aan de achterkant ook nog. Wat grappig, ja. Hij heeft een bovenarm met muzieknoten erop en bloemetjes. Flower power-achtige uitstraling, hartjes. Ja. Ja, heel vaak zijn tatoeages juist... Beetje stoer. En, ja, en draken. En, uh... Heb jij een tatoeage? Nee, nee, nee. dat past ook totaal niet bij maar dat is misschien dat was ook wel de grap geweest... als je dan een tatoeage had gewoon. Nee, ja, eentje op mijn piemel. Nee, <laughs> nee, nee ik, heb, nee. ik heb inderdaad geen... Uh, ik heb het vroeger, ik vind het wel heel mooi. Ik heb er vroeger heel vaak al, uh, over gedacht... En op een gegeven moment had ik ook een soort ontwerp zelfs gemaakt. Wat? Twee tandwielen die zo in elkaar grepen. Ja. Maar ik ben wel blij dat ik het niet gedaan heb. Maar je wilde je opzetten, want je wijst nu op je, op je pols eigenlijk? Of eigenlijk nou ja, aan de bovenkant? Ja, zover was ik nog niet. Ah, oké. Okay. Maar ik denk wel op, dat het wel mijn arm geworden was. En waar stond dat dan voor, die twee tandwielen? Ja, dat weet ik niet meer. Maar niet dat het twee dingen zijn. Dat was echt aangrepen. zoiets in mijn prioriteit. Als ik dat nu ook ga vertellen, waar, waarvoor het stond, dan klinkt het ook zo heel kinderachtig. Kom, je weet het wel nog, of niet? Ja, niet helemaal, maar wel. Ja, dat is wel het mooie dat van tatoeages: het, alles in elkaar grijpt. Ja, nee, ja, en doet er, het andere bewegen. Er zitten wel, wel veel verhalen altijd achter. Dus daarom uh, nou ja, 080112. Voor, uh, voor jouw verhaal van je tatoeage. Ja. Ik ga ook nog onze collega even bellen, Dennis Storm. Want die het zit helemaal onder, hè? Wist je dat? Ja, dat wist ik, ja. Die heeft een hele grote laten zetten in volgens mij India, door monniken echt. Ja, ja met zo'n speciale uh, ja, met zo'n grote stok en een naald eraan. Echt zo'n zo ja. magische tatoeage. Ja, een geweldige reportage had hij daar ook over. Ja. Hij was ontzettend aan het lijden. Hij deed heel veel pijn. Ja, heel goed. Maar piercings heb ik dan weer niks mee. Nee, ik ook niet. Oh, ik heb je wel hebt je een niets. oorbel, maar mag je dat als zo'n piercing zien? Ja, eigenlijk wel, maar dat vind ik nog wel wat kunnen. Maar dat heb stel, ik zelf ook gehad. Stel dat jij ooit een tatoeage moet nemen. Wat zou je dan doen? Ja, dat is echt... Ik heb nog 10 seconden, elf... Ja. Wat zou ik dan doen, wat zou ik dan doen, wat zou ik dan doen? Ook een muzieknoot, denk ik. Ja? Vind ik wel mooi, ja. De wereld van Philemon. The. The. The.